Zijn nee, jongens. Even ja. Ja. Ja. Ja. Hey, ton blijf je er nog even ja. bij. Ja, ik ja, dat nee. is verdomde hollen. Wat ja. ja. Gaat je anders ja. niet zo ja. makkelijk af, Theo? Nee. Denk je wel aan je reputatie? Nee. Klinkt nee. moet als een lachen en agent die zijn holster niet om kan krijgen? Ja. Nee, ja. hier is ja. nog een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje het beetje ja, een weer een beetje een beetje een beetje een hè? Oké, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Misschien heeft iemand in de buurt iets gezien of gehoord, ja? Per slot kan het lijk van binnen zijn gesjouwd. Carlo, ja. Ja. jij gaat dat heen naar die journalist, ja. Marcel van Akker. Als Veenstra daadwerkelijk als tipgever voor dat blad intiem heeft gewerkt, dan is het mogelijk dat er kwaadwillig slachtoffer of wraakaard is geweest, ja? ja? En ik? Als je nog even wacht, is Stuk ongeduld, ja. ik kom zo aan jou. Ja, ja. <coughs> ja Daar staat het Gert, jij gaat naar de redactie van Het Oog op de Wereld. We moeten weten waar Veenstra mee bezig was. En met wie hij de laatste tijd allemaal contact heeft gehad. Ja. En vergeet zijn bureau niet. Nee. Je weet ligt er iets bruikbaars op, op in. Oh. Ik heb hier wat foto's. met het moordwapen. Zeg herkent niemand het mes en weet wie de eigenaar is. Wat oh, oh, oh. heerlijk toch dat we hier van die goede adjudanten hebben, hè? Van die lekkere ja. oude dienders. Die ja. je precies kunnen vertellen wat je ja. allemaal moet doen. Nee. Ja, anders had ik je op het actie toch mooi voor gek gestaan, ja. niet dan? Ja. Kun je nou niet iedereen gewoon een briefje geven? Het is geld tijd. Kunnen we dit soort zinloze instructies overslaan? Jij bent nog alleen dik, hè? Ja. Je maakt je ook nog altijd dik over Ja, maak maar grapjes over iemands lichamelijke gebrek, mans. Ik heb een onwillige klier, en dat ah. kan ik niet helpen. Voor jij komt ook nog aan de beurt, mannetje. He? Dan weet je ook eens hoe het is om altijd het minpunt te zijn. Schiet ja. toch op, aansteller, ja. een beetje ja. filen ja. doen, zeg. Ja. Gewoon wat minder eten, dan val je vanzelf af. Nee, Het ja. is altijd dezelfde. Ja.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 Ja? Er is iemand voor je, politie, moordbrigade. Ja. ja kom. Hier is hij. Ah ja, hallo, Dan Wolters. Dag meneer Wolters. Ik ben de eindredacteur. Zullen we even naar mijn kantoor gaan, daar is het wat rustiger. Dank je voor je discretie, Ono. Zo, gaat u hier maar zitten. Moet u soms iets drinken, koffie, thee? Nee, dank u.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 En is toen zo rond kwart over vijf getrokken. Kwart over... Heeft hij nog gezegd waar hij heen ging? Nee, niet dat ik weet, nee. Hij mompelde vaag iets over lekker eten. En misschien wel meer, maar met wie en waar... Goed. Voorlopig weet ik wel genoeg. En dan zou ik nu heel graag even dat bureau zien. Maar oh, natuurlijk. Ja. Uh, gaat hij mee. Een uh, dure beweging hier in Eldorado. Mooi kamertje, hè? Moet je die zien? Ja. Uh. Zo'n foto laat op niks meer aan de fantasie over, hè. Maar het is wel een lekker ding. Wat jij, Berend? Nee, ik hou er niet van, hè. Het zal je dochter maar wezen. hè? Nee. Nou zit je al tien jaar in Amsterdam, maar je blijft een puritein van de velen. Straks kom je nog met zwarte kousen op je werk. En ja, jij met charretels. Veel sorry voor laten wachten. Ja, geeft niet hoor. Waar waren we gebleven? U kende Veenstra ongeveer een half jaar. Hij kwam u hier regelmatig opzoeken. Daar betaalde hij dan voor. Hoeveel? Nou uh, oh ja, aan welk bedrag moet ik denken? Per uh, keer, zal ik maar zeggen. Ik weet niet precies. Hm. Drinks en food moeten ook worden betaald. Hm. I think... Uh, 400 gulden, maybe? For one night? 400 gulden voor een nacht? Christus. Waar haalde Veenstra al dat geld vandaan? Toch niet van zijn salaris zeker? Ik weet niet. Is mij nooit verteld. Zag u Veenstra ook wel eens buiten de club? Uh, we mogen no contacts outside the club. Anders worden we ontslagen. Oh, ja. Heeft u Veenstra gisteren nog gezien? Was hij nog hier in uh, Eldorado? Nou, hij niet hier gisteren. En klopt het dat Veenstra met u wilde gaan samenwonen? Ewout had veel... Um... Hoe you je dat? Uh, understanding voor mijn situatie? We hadden gesprekken. Hij zei dat hij verliefd op mij en hij wilde samenleven met mij. En dat is over. Now. <laughs> ik uh, heb hier een foto. Ewald is met dit mes in zijn rug gestoken. Kent u dit uh, mes misschien? Ja, ik heb that van mijn vader ik bracht mee uit Thailand, als souvenir. Het was stolen van mijn kamer. Een poosje terug. Nee, rustig, rustig, rustig. Dat zou kunnen zijn. Ronald Fries, hè? Ja. Kees Klok. Je beschrijft het toch precies? Ik pikte die er zo uit.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 Ik moet toch leuke plaatjes opleveren? U, uh, u ehm... toch niet hier laten komen om over mijn werk te praten, is het wel? Nee. geloof voor je vader. Nog, Nog uh, gecontroleerd, over? Ja, bedankt. Ik heb begrepen dat jij en je broer niet echt goed met hem overweg konden. Nou, dat heb je dan verkeerd begrepen. Wow. Hoe zit het dan?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 Een duur huis in het gooien waar je moeder dan misschien wel uit zou moeten. En met de levensverzekering die nog steeds met je moeders naam stond... ...zou zijn dood eigenlijk wel goed uitkomen. Ja, hoe durft u dit soort smerige beschuldigingen te uiten? Ik heb geen hap meer op mijn keel kunnen krijgen sinds het is gebeurd. Het de grootste moeite om niet de janken uit te barsten. Ik nu denk dat wij hem hebben vermoord om geld. Oh, wat? Ik ben op zoek naar de moordenaar van je vader, jongen. En als politieman mag ik niet voorbij gaan aan het feit dat de familieleden in dit geval... ...een aanzienlijk financieel voordeel hebben bij de dood van een slachtoffer.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 Zo, uh, eventjes de bloemen water geven. Ja, dat is dat. Even lezen. Door de hoofdinspecteur K. van Huizen... chef de delicten... ...en werd de officier van justitie, meester al zwart... ...van het gebeurde in kennis gesteld. <lacht> Op zijn las... Werd sectie verricht op het stoffelijk overschot. Het resultaat van deze sectie zal bij afzonderlijk procesverbouw worden en gerelateerd. Hé hmm. hey Mans! Ja. Er ligt een peuk in die Amaretia. <laughs> jij zou blij moeten zijn, Henky, dat er iemand voor zorgt dat die planten hier nog wat zuurstof produceren in dit stinkhok. Waar jij in belangrijke mate bijdraagt aan de luchtvervuiling met die fysische sengis van je. Ja. Het is ochtend, de dag begint pas en jij zit al aan je derde peuk. Blech. Goedemorgen. Oh, goeiemorgen. Nu Ja, dat zei ik dus net. Hein, jij moet dus ophouden met verslaafd te zijn, snappeling. Uh, mag ik de heren-adjudanten ter compensatie misschien een kopje koffie offeren? Dat ja. zou het meest zielig verzachten. De woning voor de weer is, is koffie voor de smeris. Hier is een verslaving, de mijne is het niet. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Kees, Malt, ja. zijn jullie mee? Oh, ja, okay. de baas zet de vaart achter vandaag, zeg. Dat bloot nog wat. Hier, een bakkie troost. Zo, dat is precies wat ik nodig heb. Troost, verkeersschaals. Hier sloop je voor je dag goed of wel begonnen. Het is een tram op een vrachtwagen. Ah, ja? Ja, alles in de omtrek zit vast. Geen velden of wegen en een agent te zien. Nee, die zitten nog aan de koffie. Nee, ja, <lacht> ja, heb lachen erom. Maar het is droevig.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 Nou, dat is wat je noemt overkill. Ja, wacht even, er was niet genoeg rohypnol aanwezig om hem te doden. Het is dus kennelijk de bedoeling geweest om eerst te verdoven. Ja, en om hem daarna te wurgen. Dat zou Kim Kauw dan dus toch gedaan kunnen nee, hebben. Nee, nee, wacht, volgens mij niet. Volgens het sexy rapport is de druk zo groot geweest... dat alleen een uit de kluitige gewassen kerel of vrouw het gedaan kunnen hebben. Kauw was een tierpoppetje. Ja, maar ze ja. kan hulp hebben gehad, hè. Zonder hulp had ze ook nooit het zware lijf van Veenstra in het zwembad kunnen krijgen. Precies, maar ze kent hier nou als andere mensen... Daar heeft ze de tijd niet voor. Het is werken, werken, werken wat de klok slaat. Nee, die tipgever klopt niet. In het persbericht stond alleen het is gevonden met een mes in zijn rug. Buiten ons is er niemand die weet dat die gebeurd is. Mm -hmm. Ja, maar stel dat we ervan uitgaan dat Kim Kouw het niet heeft gedaan. Mm -hmm. Hoe plaatsen we dan dat anonieme telefoontje? Nou, iemand die, die een verdenking wil werpen op Kim Kouw. Zomaar. Dat maken we toch vaker mee? ...of om een reden die met deze zaak niets van doen heeft. Of wat is de dader die hoopt dat we de vurging over het hoofd hebben gezien... ...en die de verdenking op haar wil afwenden? Ja, ja. Hoewel, ja, Hallo. Ja, Mijne heren, ja? bezoek Roddeljournalist van de Akker. Oeh, nou oh, dat komt goed uit. Uh, wij zijn klaar. Ja, nou, maar pas een beetje op je woorden, hè. Straks staat alle vuile was van het bureau in het funstige baard. De <laughs> enige vuile was hier zit aan jouw lijf, mijn beste Gert. Stem zeker? Verdomme, dan heb ik nog zo mijn best gedaan? Heb iemand een, een, een papieren servetje of zoiets ja, Nou, voor uh, laat hem maar binnenkomen, ja? ja. Komt u maar. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Van Haken. Hoi, gaat u zitten. Waarmee kan ik u van dienst zijn, meneer Van de Haken? Twee dingen.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 Valt allemaal onder de vrije nieuwsgaring. Vrije nieuwsgaring? Zo. Ja, Veenstra voorzag mij regelmatig van informatie over zijn Hilversumse collega's en kennissen. Hij wist wat hij deed. Hij zou zelf geen enkel probleem met publicatie hebben gehad. Dat weet ik zeker. Dat ja, is prettig voor u dat u dat zo zeker weet. Hè? Hele geruststelling neem hm. me kan. Wat voor soort informatie kreeg u van Veenstra? Toch, dat lag niet zo strikt. Eigenlijk alles wat interessant genoeg was voor mijn lezers. Veenstra bepaalde zelf wat hij doorgaf of niet?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 Zeker. Goed zo. Wilt u me dan nu alstublieft excuseren? In tegenstelling tot uw insinuaties heb ik vandaag nog een heleboel zinners te doen. U komt er wel uit, dacht ik. Hè? Hallo. Hallo.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 Even recht, die was ik vergeten. Wat ben je vergeten? Hier hoort de reservesleutel te liggen in de la. Gaat hey. zeker weten. Nou, en dat is nou dus mooi pleiten. Wat je bent nou? en, en wie wist er nog meer dat daar een reservesleutel lag? U wilde mij spreken, heer? Huh? Meneer Engelen neem ik aan. Pieters is de naam en Dit hier is mijn collega van Ton van de Moordbrigade, zoals men het graag noemt. Zullen we even naar mijn kantoor gaan? Dat plaat rustig, hè? Tekent. Ja, bedoel. ja.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 Ik wil u te helpen. Dat zijn mijn zaken natuurlijk niet... maar ik vind wel dat u moet weten dat Bert Steins, de barkeeper zeer gecharmeerd was van Kim Kauw. Ja. ja, en toen hij hoorde van haar plannen met die Veenstra... was hij daar helemaal ondersteboven te boven van. U werd volkomen gelijk, dat zijn uw zaken niet. Maar waarom vertelt u ons dan? Denkt u... u soms dat Steins Veenstra heeft vermoord? Of hebt u een hekel aan Steins? Nou, ik doe mijn burgerplicht. Als je weet wie een misdrijf heeft gepleegd... dan moet je. Maar u gelijk... weet niks... Je hebt alleen maar vermoedens. Of niet, ons. Oh. Nou ja, ik, ik moet weer aan het werk. U hm. doet er maar mee wat u wilt. <laughs> Onder elke steen nog zo schoon krioelt het van het ongedierte. <laughs> we staan hiernaast de grenzen. Ja, weet je wat die Steins me vertelde? Dat van grol verkikkerd is op Kimp Kou. Nou, zo heb je niks. Zo heb je twee verdachten. En een verdwenen sleutel. <laughs> <laughs> nou, nog te bewijzen, en dan hebben we het zaak hier rond. Ja, wat je zegt.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 Wik Jongsma, Meester Zwart, Kees Kolen en een receptioniste, Marte Geekenbracht. Technische realisatie, Tom Prudon en Jan-Willem Wassily. Regie, Hero Muller.